7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De makers van een internetfilmpje waarin ze met 151 km per uur... door de bebouwde kom van Heemstede lijken te rijden... worden niet vervolgd. De zaak kreeg vorige zomer veel aandacht. Op het filmpje Racen een automobilist en een bijrijder door Heemstede. Op een gegeven moment staat de snelheidsmeter op 151. Even later, buiten de bebouwde kom, zelfs boven de 300 km per uur. Het Openbaar Ministerie zegt dat vervolging geen kans maakt. De twee mannen hebben bekend dat ze heel hard hebben gereden... maar zeggen niet te weten hoe hard precies. En bovendien kan er niet worden uitgesloten dat de beelden gemanipuleerd zijn. Minister De Jager van Financiën wil dat hedgefondsen en beursspeculanten... onder toezicht komen van de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Hij zegt meer zicht te willen op de handel en wandel van deze snelle jongens en meisjes... zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. In de Westvoorstel staat dat de Nederlandse Bank toezicht gaat houden op de financiële gezondheid van een instelling en welke risico's er spelen. De AFM gaat in de gaten houden hoe de fondsen en speculanten zich gedragen. De jager zegt er veel aan te doen om het huis van de financiële sector te verbouwen. Posters van het festival Dance Valley met daarop een portret van premier Rutte moeten worden verwijderd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst... Op de poster staat naast Rutte's foto de tekst... ...begrotingstekort, gespreid betalen. En als een verwijzing naar een nieuwe actie van Dance Valley. Bezoekers kunnen dit jaar in termijnen betalen voor een festivalkaartje. De RVD zegt dat de premier niet in verband mag worden gebracht... ...met commerciële activiteiten. Rutte was vorige zomer zelf als bezoeker op het festival. Dan nog het weer. De buien nemen af en het klaart langzaam op. Morgen opnieuw buien en af en toe zon. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Maar nog wel files op de A15, Gorkum-Nijmegen... tussen de afrit Leerdam en Meteren, 4 kilometer. En van Nijmegen naar Gorkum, na een ongeluk... tussen knappert het Resse en Knappert-Valburg, 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht.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 Het is Radio 1, de NTR. En heren, goedenavond. Hij is een van de beroemdste inwoners van het Brabantse dorp Maaskantje... dat hij met zijn anarchistische kompanen van de New Kids opstuwde... tot zeer bekend Nederlands dorp. Waar de plaatsnaamborden nu zo vaak zijn gejat... dat ze niet meer werden vervangen. Maar inmiddels heeft hij Maaskantje verruild voor de taxi... in het programma De Bot. Met Laura en Tim. Hier is Tim Haars. Uw presentator is Petra Possel. Ja, beroemd in Maaskantje. 1500 mensen toch, Maaskantje? 1500 inwoners in totaal. Ja, en ja. je moet je room ook nog delen met je broer. Klopt. Want die is natuurlijk ook heel erg beroemd in ja, Maaskantje. Ja, wij, wij komen er alle twee vandaan. Ja, ja, ja. Zijn ze blij in Maaskantje met jullie? Ja, ja, blij. Ik denk wel dat ze ook wel verrast zijn ergens. Dat het is gebeurd. Maar ze zijn wel blij overwegend, ja. ja. Zij kennen jou nog als die jongen die zo ongelooflijk goed kon skaten. Ja, dat was vroeger, ja. Ik, ja dat was Twee klaar. keer ja. Nederlands kampioen skaten geworden. Ja. Waarvan één keer op je dertiende. Mm -hmm. Ja, dat was, dat, was, dat was klopt. Ik was, ik was dertien en toen, toen skate ik net een jaar of zo. En toen deed ik mee met het NK. voor mij was het ook nieuw in de zin van dat ik aan wedstrijden meedeed. En dat won ik. De gast, die tweede, was al 27. En, en, en ja, vanaf, vanaf toen ja, was het wel dat er meer aandacht was vanuit het dorp naar mij toe. Dat was wel uh, grappig. Ja, waar merkte je dat aan? Nou ja, ik kwam terug uh, van die wedstrijd. Het stond er zo uh, op alle ramen van de basisschool. Uh, Tim, uh, Nederlands kampioen, uh, weet je wel, met 1996, 1995. En dat was wel, wel gek, weet je wel. Ik kom, hallo, zo. Wat zie je gebeuren? Maar dat was wel het moment dat ik dacht van, uh, ze hebben het door. Wat? Dat er een ster in jou schuilt? Nee, nou ja, dat ik gewonnen had. Dat was een, was... Alleen dat? Alleen dat. Maar, ja. Nee, dat was wel grappig. Ja. Ja. Wat is er met dat keten gebeurd? Doe je het nog? Nou, eigenlijk nooit meer. Ik heb het al een tijdje gedaan. Ik bedoel, toen ik 13 was, werd ik Nederlands kampioen. Toen ik 14 was, werd ik nog een keer Nederlands kampioen. En toen, ja, toen ging je eigenlijk toeren dus door Europa heen. En uh, Toen kreeg ik ook een sponsorcontract van een groot merk uit Amerika... En uh, uh, ja, demonstratieskaten, dat heb ik zeker wel, denk, wel echt een jaar of acht gedaan. Alleen nou ja, na verloop van tijd dan, dan, dan heb, je, dan heb je eigenlijk al alles gedaan... op gebied binnen die sport. En toen, toen je, van, kan nou, ja, niet, je kon niet klimmen, je kon niet meer omhoog. Nou of? ja, ja, ja misschien was dat, ik denk het wel. Kijk, ik, op een gegeven moment deed ik het uh, al uh, best wel een tijd... en ik won ook regelmatig wat. En dan, dan wordt het ook minder boeiend, omdat je het al hebt gedaan of zo. En, en ik ja. deed het eigenlijk voor plezier, alleen... De sponsors duurden je dan richting wedstrijden. En, en, en, en toen werd het iets te veel van dat. En ik wilde eigenlijk gewoon plezier maken. En toen maar Ja, een ja. beetje biertje drinken. Nou ja, ik wel rond, toen was 13 toen ik begon, nou ja, acht jaar later. Nou ja, ja. Toen kwam wel bier in het spel. En het echte leven gewoon. Ja, ja, dat gebeurt. Eigenlijk is het wel grappig. Nu al vind ik het grappig om te zien dat als iets heel erg succesvol is bij jou... en dat je eigenlijk bovenop de Olympus staat... Hm. dat je dan toch wel de neiging hebt om te denken van... nou, mooi geweest... Toen ja, nee, ja, is Jij had ja. nog wel. Jij had multimiljonair kunnen worden met, met, met de nieuwe kids. Dat stopt. Oh, uh, multimiljonair, dat weet ik niet. Maar. Nou, <laughs> toch heel erg rijk. En heel erg nog bekender dan je nu al bent. En ook uh, hierin zie je dat ook. Van je kan je, je kan het. Je hebt het dan in handen, maar dat interesseert je dus duidelijk niet het meest. Nou ja, op, op tijd stoppen is uh, heel belangrijk, denk ik. Mm -hmm. Want als je dat doet, dan, dan behoudt het een beetje, zeg maar. Uh, uh, ja, de, ja dan behoudt het een beetje zijn waarde. Als het je te het lang uit, doorgaat, ja. maak je het eigenlijk kapot. Zelfs met mensen die bijvoorbeeld iets heel goed kunnen... en dan te veel snabbelen. En dan, in principe, dan, dan, dan, dan is het ook op, weet je. En, ja. eh, ik denk dat je daar wel mee moet oppassen. Ja. We gaan zo doorpraten daarover, over die carrière die je nu maakt. Want de Nieuw-Kids stoppen, maar Tim Haars gaat door... en heeft waanzinnig leuke projecten waar hij nu mee bezig is... Um, we, uh, dit is uh, trouwens voor de luisteraars Kunstof voor wie het niet doorgaat. van donderdag 19 april het cultuur en mediaprogramma van de NTR we zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1 u kunt ons bereiken via onze website radiokunstof.nl, via het gastenboek daarvan of via twitter.com hashtag Radio kom maar op met uw reacties vragen aan Tim Haars hij is hier nu en straks is hij weer weg dus kom nu met die, uh, met die vragen of opmerkingen over de nieuw kids over Tim Haars, over zijn nieuwe programma's op televisie, zowel bij Veronica als bij de VPRO. Uh, Tim, voordat we de diepte ingaan, uh, toch eerst even uh, een paar dingen uit, de, uit het nieuws. We zagen net allebei een bericht uh, over de rol van Rutte op Dance Valley. Ja. De, de posters van het festival Dance Valley met daarop een portret van premier Rutte moeten worden verwijderd. Dat is net bekendgemaakt De RVD heeft dat geschreven in een brief aan de organisator. Hij was uh, er vorig jaar geweest, toch ook? Hij was er geweest. Ja, ja wat vind je van... Ja. Want hij mag dus niet, staat er, uh, geassocieerd worden met commerciële activiteiten. Even voor de duidelijkheid, op de poster staat naast Rutte's foto de tekst... begrotingstekort gespreid betalen. Bezoekers van Dance Valley die kunnen dit jaar in termijnen betalen voor hun festivalkaartje. Dus ja. het is een beetje een sneer naar, naar, naar het kasthuis zullen we maar zeggen. Ik vraag me af of hij daar zelf problemen mee heeft. Volgens mij vindt hij het zelf van mij geen probleem. Wel nou, grappig, eh, want hij, ik, heb die, ik heb die beelden gezien van dat hij daar vorig jaar stond. Ja, hoe zag dat er ook weer uit? Ja. ja. Best een leuke doet. <laughs> ga je dat niet zeggen? Nou nee, ja, ik weet niet, ik wil kijk, Hij gaat er natuurlijk wel een reden naartoe. Ik wil, hij wil natuurlijk ook gezien worden en dat is natuurlijk wel misschien wel goed voor hem of zo. Ja. Geen idee. Maar, maar je maar, vond uh, het eigenlijk een beetje misplaatst? Uh, nee, ik wel. Op hij, Helemaal of? niet. Als hij dat leuk vindt om te doen, moet hij het gewoon doen. Ja, want het viel me meteen op dat jij je haar nu ook zo hebt. Ja, dat is wel een reden voor. Ik heb wel. Haar in de zijscheiding. Ja, je merkt wel. Kijk maar naar Rutte. Als je zo'n kapsel hebt. Ja. ja iedereen neemt je ja, serieus. Super relaxed. Daarom ben je ook bij ons eigenlijk. Ja, nee, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik echt serieus wil genomen. Haar dus, uh, in de zijscheiding. Nee, u. maar uh, nee, ik vind het wel grappig. Ja, ik, ik, ja dit zat wel raar of zo van één kant. Hij heeft er voor mij zelf geen probleem mee. Nee. Er is een, uh, vandaag een uh, onderzoek gepresenteerd van een historicus... die heet Koos Huizen En hij stelt dat, uh, dat we niet meer op 30 april Koninginnedag moeten vieren... maar op 24 april, omdat Willem van Oranje toen uh, geboren werd. En hij is de grondlegger van de Vrije Republiek... en de stamvader van het Huis van Oranje. Dus die verenigt in zich alle eigenschappen van, de Neder van het Nederlandse volk. Zowel de republikeinse gedachten als wel... Wel de, de, de liefhebberij voor het Huis van Oranje. Hecht jij aan 30 april? Uh, nee, niet echt. Nee, ik vind het wel leuk dat het er is, want er zijn vaak vette feesten overal. Vette feesten. Dus uh, dat vind ik wel. Uh, Drijvende wel boten leuk. in Amsterdamse grachten? Ja, ik heb wel een paar jaar. Ik het vier, vier wel een tijdje al in Amsterdam. Maar het is wel echt. Kipknotsen en uh, hoe heet dat bier? Ik, nee, dat weet ik niet. <laughs> kipknotse, nee. Biologische kipknotsen. Biologische kipknotsen. Nee, maar 30 uh, nou ja, gepil ja, is wel iets waarmee je opgroeit. Dat komt elk jaar terug. Dus ik vind, wat dat betreft vind ik dat wel, wel fijn als het er is. Maar, maar uh, of ik er echt iets mee heb. Ja, ik, hoe, ik zie het meer als, als, als, als, als een mooie dag om dingen te vieren. Want hoe, want hoe, ja, misschien met, meteen een beetje een rare vraag... maar hoe verhoud jij je tot volksfeest? Want met die New Kids City, flirten jullie eigenlijk de hele tijd... met dat massale uh, gedoe en die stemmingen enzovoort. Tegelijkertijd is het ook gewoon een dikke vet knipoog natuurlijk. Ja, zeker. Well, het, is, het is vooral een knipoog, denk ik. Ja. Ja, en, bu en buiten dat, kijk, die karakters die, die we daar zeg, in, die, in, die, in die films, in die series hebben zitten, die zijn natuurlijk groter dan het leven. In de zin van, uh, ja, er gebeuren dingen in Brabant, maar wat wij daar laten zien, is natuurlijk gewoon, ja, in principe gewoon, gewoon verzonnen en bedacht. En... Ja, maar ik sprak net iemand uit Brabant en die zei: Het lijkt verdacht veel op Brabant. Ja, het is ook Brabant, de taal is, <laughs> ik zeg maar. Bedoel, hoe ver verschilt ja. dit van. De werkelijkheid. Nou, dat zijn wel ja, binnen. Binnen. Binnen. Brabant heb je gewoon subculturen. Hè? Jongens die op de hoek van de weg staan. bier staan te drinken. die zijn er gewoon. Net zoals dat je die ook hier in Amsterdam hebt. En uh, zo, zo, zoals dat je die in principe. overal hebt. Misschien ook wel in andere landen. Ja. Die zijn heel herkenbaar, denk ik. En. en uh, uh, uh, ja, ze lijken natuurlijk wel. op mensen die echt. In, in, toen wij opgroeiden gewoon. om ons heen. Waren. Bedoel, waar wij ook kwamen, zeg maar, als we bijvoorbeeld gingen skaten op het pleintje, wat heel bekend is in Maaskantje. Dan, dan, dan, dan, Want er is maar één pleintje. Nee, er is maar één dan, <lacht> dan stonden daar die gassen te kijken en die stonden daar met hun mat en hun snor en uh, al rokend bier te drinken en een manta. Dus wat dat betreft is het wel zo. Ja, die, die karakters, die, die, die, die, die hebben wel een soort van geschiedenis... die, die, hebben, die bestaan en nog steeds. Ja. En, Alleen en wij, die herkennen zichzelf dan toch ook uit, uit die werkelijkheid... die jullie eigenlijk uitvergroot hebben? Ja, misschien wel. Ik denk wel dat ze, dat ze denken van... Ja, man, ik, ik, dat heb ben ook, ik, man. Ik heb ook uh, dat leerrejectje aan. Of, of, of uh, ik lijk erop. Misschien, misschien zien ze dat, maar misschien zien ze dat ook wel helemaal niet. En vinden ze het gewoon grappig. Ja, het levert geen gedoe op. Maar helemaal niet. Nee, ja. nee. nee, ze vinden het leuk en ze vinden het eervol dat ze... Dat ze zo de geschiedenis ingaan. Nou ja, ik weet niet of ze zo de geschiedenis ingaan. <laughs> Want ze blijven zo. Het is tijdloos. <laughs> Want je ziet ze nog steeds. Ik bedoel... Hebben ze nog steeds die matjes ja, in de er is, er, op sommige plekken is, is er wat dat betreft gewoon, ja, niet veel veranderd qua outfits. Ik bedoel, uh, je kan zo naar Groningen rijden en uh, daar vind je Je kan zo naar, naar Valkenburg rijden daar vind je Je kan zo naar Brabant rijden daar vind je Misschien, ja, in Duitsland heb je er ook genoeg. Ik bedoel, het is heel breed. Ja. Ja, uh, Luisteraars, wilt u reageren op deze uitzending? Nogmaals, doe dat via radiokunsthof.nl of twitter.com. Hashtag radiokunsthof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Hey mom dad, your picture has faded hide us as love but your faces look jaded to the bone to the heart well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 De titel: Kees Mayfield. Ze een van de weinige jongens uit Volendam die niet meedoet met van die festivals met een aansteker in de lucht, zullen we zeggen. Hij was laatst in het programma Leuke Plaat, Kees Mayfield. Tim Haas is onze gast, hij is acteur, hij is een van de mannen. Gerry van Boven is die van de New Kids, de vijf hangjongeren uit Maaskantje... die razend populair werden, twee films maakten... die meer dan een miljoen mensen naar de bioscoop trokken... en vervolgens aankondigden er een punt achter te zetten. Dat gebeurde, die aankondiging, vorige maand. En op 24 oktober is er een eindfeest in Gelredoom... Maar met de Nieuwe Kids is het dan gedaan. Mm -hmm. Wat was het moment dat jullie er helemaal genoeg van hadden, Tim? Nou, er is nooit echt een moment geweest dat we er helemaal genoeg van hadden. Alleen we dachten, als je iets maakt... Euh, zoals bijvoorbeeld euh, wat we deden op flabber.nl, euh, korte sketches... Hè, dan, dan, dan maak je dat en dan denk je... Ja, dit is wat we wilden maken op dat moment, zonder concessies. Wat is de volgende stap? Nou, we hadden dan het geluk dat Comedy ontpikte. Ja. Uh, daarvoor nog 101 TV, uh, die heeft het ook nog even opgepikt. Maar, maar Comedy Central is echt uh, het podium voor jullie geweest voor de doorbraak. Toen, toen het daarop kwam en, en toen het zo frequent werd uitgezonden... toen heeft het dat heeft voor ons heel veel betekend. Want, want toen gingen mensen het ook napraten. Toen kon ze het echt gewoon, gewoon ja, oppikken. Mm -hmm. En, en, en, en uh, uh, toen we een serie maakten voor Comedy Central... toen dachten we, nou ja, dit is wat we nu wilden maken zonder concessies. Wat is de volgende stap? Toen kwam iWorks, een film... Nog een film en de tweede film... Zonder ja, concessies? Allemaal zonder concessies. Had je al gezegd? Dat, staat ja, dat is de concessies. derde keer ja. zonder concessies. En, uh, en, uh, uh, uh, weet je wel, en wat moet je dan doen na New Kids Nitro? Ja. En toen dachten we, ja, wat is de volgende stap? Iets wat daar overheen gaat. En uh, voor ons was dat dit. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat Reinhard Oelemans... jullie toch even aan de oren trok en zei... Ja, luister, Nitro, leuk, ja. we gaan nog een stap verder. Ja, binnen film? Ja, natuurlijk. Nog een film, iets groters, ja. meer... Bedoel, ja, wij, op een gegeven moment moet er, ja, even heel ordinair gezegd... gecast worden, maar los daarvan. Hmm. Ik denk dat hij wel... Hij, hij zag dat jullie natuurlijk heel succesvol uh, zijn. Ja, ja, wij, ja nee, wij, Was het niet moeilijk dan om, om de stekker eruit te trekken? Nee, we zien het niet als een stekker eruit trekken. We zien het gewoon als het, als het mooi afsluiten van. Als het, van een periode dat we iets hebben gemaakt in tijd. We maken het zelf al tien jaar. Uh, en alleen de laatste drie jaar zijn zeg maar, echt... echt zeg maar, voor, het, voor het grotere publiek dan een soort van succes geweest. Alleen... Ja, weet je, je, je afsluiten, hoe, hoe doe je dat? Wanneer doe je dat ook? Weet je, je kan natuurlijk dat, weet je al te lang op zich laten wachten... en dan wordt het een beetje zielig allemaal. Dus hebben we het maar iets te vroeg gedaan voor ons gevoel. Dit ja. is iets te vroeg wat jullie nu doen? Nou ja, wij vinden van wel. Ja. In, in... En, vinden ze, en vinden ze dat bij iWorks bijvoorbeeld ook? Geen idee. Ja. Ik, wil, ik, ga, ik heb echt geen idee wat zij ervan vinden. Maar ik denk dat ze het gewoon... Ik kan me niet voorstellen dat je een, een afscheid in het Gelre, Gelredome aankondigt... wat gewoon een very big event is... en dat daar niet even heen en weer gebeld is... Ik heb niet gebeld, hoor. Nee, nee. Nee, maar ik denk... Ja, kijk, het is gewoon mooi, want ik, wat, daar gaat, wat we daar gaan maken... is natuurlijk gewoon een live show Ja. Uh, theater, uh, muziek. Er komt echt van alles bij kijken. Ik denk dat er een auto en, ontploft. Die kans is heel groot. Oh, yeah, yeah. Ja. Ja, en, uh, ja. en uh, er zal nog wel meer gebeuren ook. Ja. Maar, uh, nou ja, dus, dus, dus wij hebben er gewoon heel veel zin in. En uh, uh, ja, wat dat betreft is dit wel echt wel de perfecte afsluiten. Ja, en je verheug je ja. daar ook op om het af te sluiten... Nou ja, ik denk, ik, ik bedoel, het is mooi als je het, als je het op deze manier kan afsluiten. Dus dat dan verheug je natuurlijk op zo'n op, op zo afsluiting. Ja. Natuurlijk, ja. En, en als ze leven is na, na uh, de, de kids. Ja, nee, natuurlijk. Maar ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, is dat voor, geldt dat voor jullie alle vijf? Ik denk het wel, ja. Iedereen dus, slaat ze... Ja? ja? Ja, iedereen heeft gewoon zijn eigen ding al. Kijk, Stefan en Flip zijn natuurlijk regisseurs en, en ze schrijven veel... Dus zij willen eigenlijk helemaal niet eigenlijk op de voorgrond treden, maar dat gebeurde omdat wij iets aan het maken waren waar zij in zaten, hè, wat, zij, wat zij hadden verzonnen. Dus dat, dat gebeurde dan automatisch, maar zij gaan schrijven en uh, regisseren. Stef is je broer, hè? Steph dat is was broer, eigenlijk ja. veel minder de acteur dan jij. Klopt, hij is echt de regisseur, filmacademie ja. gedaan en uh, Flip van der Keul is zijn beste vriend. Uh, en zo hebben wij dan uh, Huub Smit, die, die, die zit voornamelijk in de theaterhoek, dus die gaat gewoon... Theaterhoek erop en die ja. uh, is, is, is een van mijn beste vrienden en uh, die gaat zijn kant weer op. Dus het is niet zo dat, dat, het, dat, het, dat wij stoppen, New Kids, zeg maar. Stopt. stopt. Ja. En jullie als vriendengroep, jullie stoppen ook niet als groep. Nee, nee ja. hoe, het is, je, je merkt toch wel als je zo lang met elkaar samenwerkt en uh, dan word je toch wel een soort van ensemble. Wij, wij, wij, wij als we een idee verzinnen, dan is het vaak ook van, hey, misschien is het wel iets voor jou en... He, op, op die manier blijf je gewoon met elkaar werken. En uh, uh, het is niet zo dat we nou, weet ik veel, over een paar maanden meteen weer iets hebben. Maar ik bedoel, ja, we, we verzinnen ideeën en uh, daar, daar gaat iets uitkomen. natuurlijk. Ja. nou, er zijn voor jou uh, zijn er ontzettend veel dingen waar je mee bezighoudt. Maar het is dus allemaal begonnen. Uh, nou, wat, wat zullen we zeggen, iets meer dan vijf jaar geleden, uh, in Maaskant, uh, Kantje, moet ik mm -hmm. zeggen, Maaskantje, een dorp met 1500 inwoners in, in Brabant. Laten we even luisteren naar een fragment van Omroep Brabant over wat er met Maaskantje is gebeurd door jullie aanwezigheid. Deze jongens uit Van Lo zijn lang niet de enige. Volgens eigenaar Erik van Zandbeek van het Plaatselijke Cafetaria wordt het dorp en daarmee ook zijn frietend overspoeld door enthousiaste fans van Nieuwkids. Tweeënhalf twee weken hebben ze we hier op opge, alles opgenomen. Ja, en vanaf uh, die tijd dat ze het uitgezonden hebben, hebben we hier een uh, ja ik denk er zeker wel elke, uh, elke week een honderd ja, man denk ik die toch zeker wel komen kijken, foto's maken, filmen. Uh, ja, het is echt het is gewoon, ja, het is wel heel leuk. Het is, uh... Waar komen die gasten allemaal vandaan? Want ik zag ze net uit Oorschot, Helmond en Venlo wel. Ja, ja we hebben drie gehad. Die komen Leeuwarden, Hardelingen, Den Haag, Utrecht. Uh, Drenthe kwamen er vandaan. Toch zijn niet alle Maaskanters blij met de makers van New Kids en hun fans. Ik vind ze behoorlijk grof. Behoorlijk grof. Door veel grove taal en er wordt veel dingen gevloekt. Maar en... Dit pot is uh, sinds gisteren uh, verdwenen. Ja, we het echt tof hier, maar alleen jammer dat alle borden weg zijn. Hè? Burgemeester Jan Pommen van Sint-Nichels-Gestel, waar Maaskantje deel van uitmaakt, is bang dat de schetsjes van Nieuwkits het imago van zijn dorp zullen schaden. Ik moet zeggen dat ik het wel heel bijzonder vond. Overdrijven is ook een vak en daar zijn deze filmmakers heel erg goed in. Ja, al dus de burgemeester van Maaskantje. Ja. Ik vertrouw in zo'n bijdrage van Omroep Brabant dan niet. Hè? Ik denk ook altijd dat dat er ook in scène is gezet. <lacht> ja. En dat eigenlijk gewoon dat jij stiekem die burgemeester bent. Een ja, aardige vent trouwens, burgemeester, serieus. Ja. We hebben een paar ja. keer bij hem gezeten en hij was zelf echt super enthousiast. Hij zat ook een keer bij de Wereld Draait door. Dus, dus dat ja. is gewoon helemaal niet zo slecht geweest. Maaskantjes maaskantje is gewoon op de kaart gezet. Nee. En, uh... Nou ja, je merkt gewoon, de burgemeester was heel blij. Dus zoals je hoort, uh, uh, de cafetariahouder die, die van Zandbeek, die, die ik al echt heel mijn jeugd kent, ken. Uh, die, die is er blij mee natuurlijk met de mensen die daar komen. En, uh, Heeft hij ook maar... nu een frikandel Jos Brink op de, op de kaart staan met Pindas? Volgens mij stond hij er al op. Ik heb hem nooit op of zo. Maar volgens mij stond hij er Ja, ja, ja. Al. ja. Maar de knoeper dan dat ding wat waar we een soort van hebben verzonnen. Dat, dat wordt de daar kip, ook. Verkocht. Dat is een soort kip, uh, ja, toch? Ja, dat is echt kansloos. Dat is gewoon echt een magnum van doodbeest. Wat ook oh. eigenlijk niet meer mag, wettelijk. Ik heb geen idee. Wettelijk? <laughs> nee, maar nee, nee, ik denk wel dat het een heel groot gedeelte heel blij is uh, ermee. Maar uh, ja, ook mensen niet, maar uh, oké. Okay. Jij en je broer ja. Steffen zijn uh, groot geworden in Maaskantje. Uh, Ligt uh, uh, verveling aan de basis, eigenlijk, van wat jullie met Nieuwkids hebben gedaan? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar uh, wat daar te doen is, hè, dan. dan, dan, dan ja, je, je gaat je snel vervelen daar. Er is gewoon heel veel. Er, er is een meer? plein, je hebt natuurlijk een voetbalclub. Uh, maar de kans is groot dat je daar jezelf gaat vervelen. En, en ik denk dat het ook wel fijn is ergens, nu achteraf gesproken dan, dat dat gebeurt, is. Want dat heeft er altijd voor gezorgd bij Steffen uh, en ik dat, dat we dingen gingen ondernemen. Zoals bijvoorbeeld vanaf 12 gingen we skaten, um, we gingen daarna filmpjes verzinnen. Dus het kan ook juist wel goed uitpakken. Uh, niet voor iedereen natuurlijk. Alleen, alleen het is wel. Het, het is ergens ook wel fijn als, er, als je je verveelt, zie ik nu. Want dat heeft wel. Maar dat zei je afweren. toen niet tegen je nee, ouders waarschijnlijk. Hè? Toen zei ik van. Uh, ja, net zoals iedereen van mijn leven. Van, ja, wat, wat, wat doe ik hier? Ik wil weg. Zeg maar ja. naar, naar, een, naar een stad. Hè? Want daar is veel te doen. Maar, uh, maar achteraf gezien. Uh, uh, weet je, want. Is het is vruchtbare gaan, bodem gebleken eigenlijk. Ja, nou, eigenlijk wel. Ook als, als je kijkt naar, naar New Kids, dat is natuurlijk gebaseerd op. op, op uh, op het van van maaskantje. Op verveling feitelijk. Op verveling. En elke sketch begint altijd met gassen die wachten op iets. Wat dat iets is, geen idee. Nee, verwachtingen zijn hoge spannen. Maar er komt eigenlijk weinig van terecht. Het is een aaneenschakeling van verveelde banaliteit eigenlijk. Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. Bart van de Putty schreef bij het verschijnen van jullie film in het Parool. Aan de formule van de personages is weinig veranderd. De lat ligt wederom laag. Het taalgebruik en de omgangsvormen blijven schaamteloos long. En er is lelijkheid, zover het oog rijkt. Ja, mooi. Had hij mooi geformuleerd. Ja. NSC Handelsblad vond het wanstaltig. Ja, dat was de eerste recensie. Ja, die vond ja. ook dat jullie gewoon geen geld hadden mogen krijgen van het filmfonds om, uh, om dit te realiseren. Ja, ja, omdat het gewoon een één grote smakeloze bende was. Ja. Jij hebt daar een rol in. Jij ja. bent eigenlijk een van de meest smakeloze figuren ook nog eens een keer uit de, mm -hmm. de, uit de, uit de New Kids. Ja. Is het eigenlijk moeilijk om zoveel domheid uh, te acteren? Nee, dat valt reuze mee. Ligt het heel dicht bij je perso persoonlijkheid? Hoe werkt dat? We zijn er opgegroeid. Ik wil, de, daar wonen ook echt wel gasten die, die een soort van de weg kwijt zijn. En kijk, als je zo'n karakter mag spelen, kun je alleen maar blij zijn. Ik bedoel, weet je alles, alles aan Gerry is, is, is dat hij die, dat die bij de hand is erbij wil horen, maar het lukt hem steeds net niet. Altijd zeg maar, de, verkeerde, de verkeerde conclusies trekkende. Je, dat het, als je dat mag spelen als acteur, is dat, is dat iets wat je wil spelen. Hij dan? mislukt, maar hij heeft een hele grote mond. Dat ja, hij heeft een hele grote mond, ja. En, en hij probeert overal bovenuit te komen. Maar je merkt altijd dat Richard zijn meerdere eigenlijk... Zeg maar, zeg maar, het echt bij het rechte eind heeft. En, uh, nee, maar het is echt leuk om te spelen, zo'n karakter. En ik bedoel, sowieso vroeger als ik naar een film ging... Uh, las ik geen recensies, maar als hij extreem slecht was... dacht ik, oh ja, dat is misschien dan wel... Boeiend of zo, omdat iedereen daar zo overheen valt. Dus het is wel van de ene was kant... Het was eigenlijk alleen maar koor cool op jullie molen als je, als je van NSC ja. te horen van nou dit soort smakeloosheid, dat, dat slaat alles. Ja, nou, maar het is ergens ook een compliment. Hè? Want, want ze vinden er wel echt wat van. Weet je al? Ik, ja. Dat is ook ergens wel een compliment. En eh, ik vond de tweede recensie, die was dan was overwegend positief. Ja, die, die vond ik dan ook leuk, maar ik vond die eerste vond ik echt super. Dat Omdat ik, ja. dat een hele pure recensie was, want daarna ja. heb ik die kritieken ook gelezen. En dan zag je dus dat mensen echt bijna op een professorale wijze... Uh, semi-wetenschappelijk een analyse van jullie succes probeerden te maken. Ja. En zeiden van, nou ja, maar deze scène is schatplichtig aan de Terminator... en dit en dat, oh. en dit komt erin ja. voor. En bleek in één mm. keer dat jullie allemaal buitengewoon intellectueel en slim bezig waren. Ja, er is wel over nagedacht. We hebben ook bewust gekozen bij de serie voor een, een lieder die gedraaid is op een, op een high eat. Ja. Dat is heel slechte kwaliteit. Een beetje, zodat mensen denken van, oh, dit hebben ze waarschijnlijk zelf gefilmd. En uh, daar kwamen we mee weg ook in het begin. Heel veel mensen dachten echt van, wow, dit is dan misschien wel echt door hun gefilmd. Nou, dat was natuurlijk niet waar, dat is echt, maar dat was wel een plan en idee van Stefan en Flip. En uh, uh, dat heeft wel uitgepakt ja, op een en, manier die ik niet had verwacht ook. En geldt dat ook voor die manier van acteren van je? Dat, dat die onhandigheid eigenlijk die daar uitspreekt. Is dat ja. nou gewoon omdat je nog niet zo'n heel erg doorgewinterde acteur was? Of, of, of? Dat is Gerry gewoon, Gerry is zo. Ik Gerry, die profielen van die, van die karakters zijn natuurlijk ontstaan na verloop van tijd. Er is wel een paar jaar overheen gegaan natuurlijk. Maar kijk, binnen zo'n groepsdynamiek kijk je ook een beetje van hoe zijn wij als vrienden? Weet je, hoe vertalen we dat naar een karakter toe? Mm -hmm. En in dit geval is Gerry wel iemand. Die raakvlak even, maar zoals bijvoorbeeld dat, dat is met, met Robby. Uh, Stef speelt die en. en, en, en, en, en dus, dus ja, maar elk karakter wat je speelt heeft natuurlijk raakvlak met, met wie je bent. Want dan het, wordt het geloofwaardig. Ja, en wat is dan? Het, wat raakt het meest aan jouw karakter eigenlijk? Nou, ik denk wel. Gerry is bij de hand. Daar heb ik af en toe wel wat van weg. En, uh, en uh, <laughs> zegt hij heel bescheiden. En, uh, me, uh, hou op man. Nee, uh, nee, maar, <laughs> nee, maar Gerry is gewoon. Ja, ik vind Gerrie is ook wel echt. Uh, uh, Aanwezig. En ik wil, als ik op feestje ben of zo, dan ben ik er ook wel. Maar ik wil, dat zijn wel dingen die ik met Gerry heb. En uh, um, nou ja, heel leuk om te spelen, ja. Ja, we gaan even luisteren naar een fragment. Want er zijn misschien nog steeds mensen van, uh, die naar dit programma luisteren die niet weten wat jullie hebben gedaan. Uh, dit is New Kids Nitro. De laatste film die jullie hebben gemaakt, Het is nog niet zo lang geleden in première gegaan. En dit is een stukje uit de trailer. In 2008, Batman faced the Joker. In 2010, Harry Potter took on Voldemort. Now, the biggest battle ever known to man will come to a theater near you. het schijnt komt, dan ben een homo. Ga gewoon terug naar je eigen kutdorp en neem de homo-team van de mee. HOMO! Maaskantje versus skandal. Ik sprak net een bezorgde vader. Oh jee. En die zei, ja, ik vind het allemaal wel leuk, dat uh, maaskantje gedoe. Maar uh, dat gehomo en gekut de hele tijd, uh, mijn kinderen doen het na. Ja, Ja, het is wel heel, het is wel gevoelig voor, voor het nadoen, denk ik. Dit is het, ja. Jiske vet, wordt ook door iedereen aangedaan. Ja, het is, en dat is taalgevoelig misschien... wat dat betreft. Ja, taalgevoelig. Ja. Voel je daar nog op de een of andere manier een beetje verantwoordelijk voor Tim? Uh, nee. <laughs> nee, nee. Nee, ja, echt niet. Um... Je krijgt nu ook een beetje zo'n asociale kop. Ik zie nu opeens nee, ook dat nee, matje nee, nee, aangroeien. Nee, maar het is... Die snor komt op. Nou, ja. Ja, bedoel, we hebben die woorden niet uitgevonden. Maar nee. het, het is wel, als, je, ja, het is wel, ik, bedoel, als ik bijvoorbeeld iemand... Uh, uh, ik, ik sprak laatst moeder, die was dan uh, tijdens de DVD-release van... Uh, van deel 1, ik kwam handtekening halen, die was met een kind. En die was echt, die was echt drie, weet je wel. En die, ja. die, die was al die woorden, die, die, al die woorden sprak. Is dus ook die... te jong, hè? Je mag niet naar de film uh, met weet Zeker drie. weten niet. Maar wel, dat, vond ik dan, dat vind ik dan wel echt te ver gaan. Dan denk ik van, ja, dat, dat moet je misschien helemaal niet uh, willen. Nee. Maar voor de rest, ja, het is klopt. Uh, ja. Things happen. Ja, ja. Wat ja. heeft dit succes met jou gedaan? Wat heeft dit voor je betekend? Het opent heel veel deuren, merk je. En uh, dat, is heel, dat is heel tof. Welke deuren? Nou ja, ik bedoel, als ik nu kijk naar bijvoorbeeld uh, ik, uh, VPRO... waar ik nu tweeënhalf, uh, drie jaar voor werk. Uh, ja, voor Veronica, korte films die ik mag doen. Uh, Na heel veel audities die, die, die ik nu... Uh, uh, je mag het doen. Weet je, dat zijn wel deuren die open gaan. En je, mag nu, je gaat nu heel regelmatig op auditie. Ja, je merkt gewoon... Dat, is, dat vind ik echt wel leuk. Want dat, dat zegt ook wel veel over de mensen die je uitnodigen. Dat ze ook gewoon zien dat het geacteerd is. En dat is natuurlijk logisch, maar ik bedoel... Weet je, je, kan al, Dat het een je, kwaliteit heeft. Nou ja, misschien dat. Ik, ja, en, en, en daar ben ik wel blij mee. En, en, en het had ook heel anders kunnen uitpakken. Weet je wel? Dat je dus altijd die gas blijft van... Uh, maar, maar nu, ja, je hebt gewoon altijd een moment nodig dat je doorbreekt... en dat, dat, dat iets heel goed lukt. En bij uh -huh. ons is dat New Kids. En ja, dat is echt een supervette referentie. Is het nu nog eigenlijk van alles wat op je afkomt... En, en dat is voornamelijk heel erg veel... en dan kan jij een beetje gaan kiezen waar je tijd voor hebt... of waar je zin in hebt? Of heb je zelf eigenlijk ook al een, een idee, een, een lijn in je hoofd... een carrière voor ogen wellicht? Hey, plannen is, uh, is iets wat ik uh, wel probeer, maar dat gaat niet altijd even soepel. Maar het is wel zo dat ik in mijn hoofd heb van ja, weet je, de kant waar ik, waarop ik nu ga is, is wel tof. Ik wil doen kinder TV. Uh, dat vind ik leuk om te doen. Volwassenen uh, televisie. File achterwerken. File achterwerken. Nee. Ja, VPRO en daarnaast dan uh, Veronica, zoals bijvoorbeeld uh, Taxi Bob. Uh, uh, Lange verster. Ja. ja en, en, en, dan, en dan daarnaast korte films. Dus, dus ik doe eigenlijk zeg maar drie dingen in de zin van. Uh, ja, die, die, die, die, die, die ook allemaal. En dat vind ik eigenlijk het leukst. Als ik maar, zeg maar om uit te vinden eigenlijk wat je, wat je kunt... wat je grenzen zijn, wat je wilt. Ja, en die, die balans. Weet je, ik, denk dat ook, ik vind die balans heel fijn. Weet je, ik, ik, ik begrijp best wel dat sommige mensen... zo alleen maar willen acteren en alleen maar willen presenteren. Al zie ik presenteren niet echt als presenteren, maar... Um... Want je ziet het als acteren. Nou, ik ja. zie presenteren meer als gewoon, als gewoon... jezelf zijn op televisie. Het wordt pas presenteren als je een pratende kop wordt. Ofwel dat, dat je daar staat met een microfoon en zegt... Weet je, hoi. Goedenavond, dames en heren. Ja. Waar niks mis mee is. Nee. Want als je daarna zeg maar, helemaal jezelf bent in die hoek, dan is dat helemaal cool. Alleen, voor mij is dat niet weggelegd. Wel, ik ben meer gewoon iemand, mik mij tussen de mensen in situaties en dat, dat, dat, dat werkt voor mij het beste. Ja, en gewoon ik... praten met mensen en ja. dingen, dingen gaan doen. Hebben we een voorbeeld van, want uh, De Bob is, is het programma. Dat is eigenlijk een, een soort uh, variant op Taxi, wat Taxi ooit was. Mm -hmm. Uh, maar dit is eigenlijk uh, ja, een, een, een, een vrij jonge variant erop... met, hm. uh, Laurent we me jullie zitten in taxi's... jullie doen dat altijd s'avonds en s'nachts. Ja. En hier zit jij in een, uh, in een taxi met een meisje dat op straat is uh, mishandeld... en nu altijd pijn heeft. Altijd haar zenuwcentrum is op de ene manier geraakt. En uh, daar heb je een gesprek mee. Die ene gast die dat heeft gedaan... Ja. Je uh, fietst volgens mij lekker vrolijk door. Ik weet het niet. Je kan, je, misschien was hij een ja. beetje in de war of zo. Ik weet niet. Ja, ik, het is niet dat ik me nog heel woedend om die, om die gast maak. Ik denk meer van: nou ja, hij zal wel een probleem hebben. En ja. Hij zal misschien nog wel meer in de shit zitten dan ik. Ik vind het knap van je dat je dat, je dat ik zo. Ik heb eerder gaat. medelijden met zo iemand dan dat ik heel boos op zo iemand zou kunnen zijn. Ja. Tuurlijk had ik wel zoiets van: waarom ik? Hè? Wat doe je? Ben je niet goed in je mm hoofd? -hmm. Maar ik vind het eerder triest van zo'n persoon, dan dat ik heel boos erop kan zijn. Hoe omschrijf je die pijn? Zijn? Als ik nou bijvoorbeeld uh, op mijn arm word geslagen, precies op dat plekje waar ik niet wil geslagen worden, weet je wel. Mm -hmm. Dat blauwe plek gevonden. Ja. Heb je wel eens een ontsteking gehad? Ik heb wel eens een, uh, uh, een ingegroeide teenagel. <lacht> <lacht> vind je dat leuk? Nou ja, <lacht> mijn lichaam, zeg maar, al mijn spieren, dat voelt alsof ze ontstoken zijn. Dus als je bij mij in mijn arm prikt, dan ja. is het echt alsof... Ja, de ontsteking, zeg maar, uh, nog meer getriggerd wordt dan uh, normaal. Maar dan overal? Ja. Wat staat je er zo in aan om de bob te doen? Want eigenlijk ja. ben je gewoon een interviewer in een, in een wagen. Ja, ja van de ene kant voel ik dat wel zo, van de andere kant ook niet. Ik voel meer als gewoon, uh, ja, waarom ik het wil doen, dit, dit is gewoon super vet. Elke persoon die je in een taxi aantreft, is iemand die je voor de eerste keer ziet... En, en dat is dus nieuw, daar bouw je iets mee op. En, en uh, welke kant het op gaat, weet je dus niet. Dus eigenlijk is het meer een gesprek dan een interview... want mm -hmm. ik, heb, ik heb geen agenda bij die persoon. Mm -hmm. Want je, wel, ik ken hem niet, dus ik weet niet wat hij al heeft gedaan. Maar alleen, dus, dus, dus, dus je dat, begint het, gewoon ergens, of niet? Ja, je begint eigenlijk, met, eigenlijk begin je serieus met van, waar moet je naartoe? Uh, en, en, en dan zeggen ze, nou, ik wil hier naartoe. En, en, en als, ze, als ik dan vraag, wat ga je daar doen, en er komt niks uit... dan vraag ik, waar ben je geweest? Weet je wel, wat heb je daar aan gedaan... En dan heb je eigenlijk al twee vragen die heel veel ingangen bieden. Komt daar niks uit, dan laat je even gewoon een stilte vallen. En dan voelen zij zich vaak wel zo van... nou ja, ik moet toch beginnen met praten. En als daar de bal ligt, dan beginnen ze vaak alles te vertellen. Um, of niet. Dat kan ook gebeuren. Maar dat is het leuke daaraan. Weet je. Dan doe je weer een ander ritje, toch? Ik nou, nou ja, maar dat of, is het ook. Ik of dan is het stilte. Ja, maar je, maar je treft heel veel ritjes die, die, waar je gewoon niks in hebt. Nee. Maar ja, die moet je gewoon uh, vergeten. En dan ga je door naar de volgende. Ja. Maar dit spreekt een heel ander talent van je aan. Hè? Want, want in, in, in Maaskantje of een New Kids... en ook in die dingen die we van je gezien hebben... ben je een, een, een nogal, uh, ja, wat zou ik zeggen... een jongen die altijd op stoom is. Een beetje ADHD-achtig eigenlijk, hè? Ja, uh, ja. Veel snelheid en veel tempo. En... Ja, karakter, ja. ja. Ja, en hierin moet je toch meer een luisteraar zijn. Ja, vind ik leuk. Ja? ja, ja, ja Geen ik... moeilijk ook, of? Ja, ja, ik vond het begin wel lastig. Ik bedoel... Ik, ben wel, ik, ben, ik heb best wel een hoge energie, wat dat betreft. Uh, maar je, werkt, je merkt wel, als je in een auto zit... en je zit met z'n tweeën daar... dan dat, je kijkt elkaar ook niet aan, hè? Dan, dan, dan, word je, dan word je ergens heel rustig. Je zit in een auto, je kan toch al nergens naartoe... niet dat ik een of andere puppy ben in een mandje die er niet uit mag. Maar je wordt wel rustiger. Ja. En, en, en uh, je moet gewoon eigenlijk je moet iets laten ontstaan. Zeg maar. En, en dat, dat, daar is een taxi perfect voor. En uh, ik merk gewoon dat... voor mij was dit programma ook... Uh, echt een nieuw ding om te doen. En ik ben echt zo blij dat ik het heb gedaan... want ik merk dat het werkt ergens. Nou kun je al die, uh, die, die flauwekul en, en, en, en ja, uh, amoralistische ongein... die kun je gelukkig nog wel kwijt. Daar heb je nog wel uh, kanalen Vlakke voor. Vragen. Want je hebt ook het programma de uh, Fuckers ja. bij Veronica. Nou, misschien kan je er iets over vertellen. Het is gebaseerd op een Amerikaanse uh, ja. idee, hè? Ja, het is comedy. Het is een Amerikaans format Het heet uh, Impractical Jokers. Waarbij uh, vier mensen zeg maar, de grenzen bij elkaar... Opzoeken. Um, dus ja, het is kennelijk gedraaid. Dus, dus, dus wat, je, wat je vroeger zag bij Bobby Treppen, dat de grap ligt bij de grap, ligt het nu meer bij de personen. Dus weet je wel, hoe gaan wij zeg maar, met elkaar. Met, met, met elkaar zeg maar met met grenzen verleggen om ja en ja. in dit geval is het zo dat je met een groepje van vier bent de drie mm -hmm. uh, achter de schermen via een ja. oortje sporen die je aan om bepaalde dingen te doen ja. in in tussen hè, met een klant bijvoorbeeld ja, in normaal ja. menselijk uh, verkeer ja het is echt voor ja dat klopt het is echt, echt voor een jongere doelgroep het is zeg maar weet je wel, dat is het grappige eraan waarom zeg je dat er zo echt bij weet je of, of... nou om, ja, omdat die balans vind ik zo leuk de bob is dan wat voor ouder dit is dan weer wat voor jongeren ja. Veel achtwerks voor kinderen en weet je wel en dan, dan... binnenkort doe je het hele leven gewoon jaarprogramma erbij. Jij wilde niks bij zeggen? Max, bij Max nee, nee, kom nee. jij. Maar, uh, nou uh, na nou, dit kom jij niet meer bij Max, want deze mevrouw die, yeah. die neem jij ongelooflijk te grazen. Want we gaan even luisteren naar een fragment waarin jij je uh, in een supermarkt brood uh, verkoopt. Oh jee. En dan uh, moet jij je ontpoppen tot broodfluisteraar. Fijne hey, dag. Hallo. vanaf nu ben jij de broodfluisteraar, de broodfluisteraar. jij vraagt met het brood, jij bent het brood. Oké, je gaat gewoon heel even mee met de tasje en in principe, Die komt ook wel een keer terug, weet je wel. Ik weet dat afscheid nemen echt super lastig is en voor mij ook, want ik zie jou al een tijdje niet. Geef nog een kusje. Maak je gewoon niet zo druk, hè. <lacht> ja, en dan de volgende ook. Ik heb je broertje net hierin gestopt. Je broertje zit al in de tas, dat is oké, okay. je bent niet alleen. Kijk, ze eten hier alleen en voorbaan en daarna kom je er gewoon weer uit. Op een andere manier alleen. Ja? Juist ja, ja. gewoon het eeuwen geleden, ja? Rustig aan. En als ze dan allebei in de zak zitten, doe je alsof ze stikken. Oh, volgens mij krijgen ze geen lucht meer joh. Ja. Dat serieus. Ik ja. ze beter gewoon uit de zak. Ja. Wacht ze dus voor mij stikers hoor. Dat je niet. Ik is serieus. Ja. Ja, je moet ook lucht krijgen, hè? Dat is, dat is brood natuurlijk. Ja, dat is dus uh, op, op het. Aan het eind van de scène ja. ben jij een brood aan het reanimeren in een plastic ja. zak want dat brood krijgt geen lucht meer en die vrouw die loopt gewoon weg. Ja, nee, die, die, die, die dacht echt van, wat, die is wat de, de wanhoop, is dit, zeg maar. de wanhoop daarbij gewoon. Ja, nee, die is compleet verbaasd ook. Want bedoel, ja, hoe vaak tref je het aan dat je echt een gesprek hebt met een brood... en zij stond echt tegenover mij, dus, dus dat, dat, zij zag alles aankomen ook. Ja. Weet je wel, dat ja. was best wel, uh, was wel heel grappig. Waar, waar, wat is er dat je dit dan bijvoorbeeld wil doen? Dus, want je, ik begrijp eigenlijk nu uit het hele paletje... je probeert nu ongeveer alles uit. Mm -hmm, ja, een beetje pielen zo. Ja, ja een beetje pielen. En ja. dit wil je er ook bij hebben, of ja, dat ja, klopt. Hier zit heel veel vrijheid in. Weet je wel? En dat werkt voor maar mij Ik geen heel goed. concessies doen, denk ik. Had ik het al eerder. Nee, maar je merkt gewoon die, die vrijheid. Dus ja. Dat werkt voor mij uh, heel goed, heb ik gemerkt. En, uh, en uh, dat heeft het programma ook. Weet je wel. Waarom werkt dat voor jou zo goed? Nou ja, ik denk dat als je. Ik begrijp uh, bijvoorbeeld wat je ziet, wat je heel veel ziet zeg maar, op, op televisie, is de dingen die overgeregisseerd zijn. Waardoor eigenlijk die mensen zijn maar eigenlijk bang zijn om, om iets te doen. Kijk, je hebt natuurlijk een kader waarbinnen je werkt. Maar als je daar binnen blijft, is het, is het goed. En, en, uh, ja, die, uh, en dat kader is alleen maar dat er is een, er is een camera. En, ja, in, in dit moet, geval wel. En dan man. moet je bij in de ja. buurt blijven. Ja, in, in dit geval is dat het al. En, uh, uh, uh, maar, maar ik bedoel, vrijheid werkt voor mij gewoon heel goed. Want dan, dan ontstaan er veel dingen. en uh, Natuurlijk heb je je, je je teksten. Maar die lees ik altijd bewust maar één keer door. Zodat ik, dat het, niet dat het niet helemaal in mijn hoofd zit. En dan vertaal ik het gewoon naar mijn eigen taal. En dan kan er nog wat gebeuren. Mm -hmm. En um, dat vind ik ook leuk bijvoorbeeld bij File Achterwerk. Bijvoorbeeld. Daar, daar, daar ligt echt daar de nadruk op. Ja, ja. En, um, maar um, de fuckers ja, heeft, dat, heeft dat ook. Dat, ja. dat gevoel dat je iets mag doen. Jouw broer Stefan, uh, met wie je heel close bent... die vindt ja. het eigenlijk helemaal niks, die, de fuckers, dat je dit doet. Die zegt dat, dat, dit niet, uh, dat je hier niet goed uit de verf komt. Vind je dat zelf ook? Ja, ik, ik, denk, dat, ja, ik denk dat hij mij liever alleen ziet. Zeg maar. Want hij heeft vaak het gevoel dat als ik iets alleen doe... dat ik dan beter tot mijn recht kom. En ik denk dat hij dat bedoelt. En, en, en, en, en uh, nou, daar heeft hij ergens wel gelijk in. Want als ik alleen ben, dan, dan heb ik alles in de hand. Dus dan kun je het ook anders bespelen. Maar uh, ik vind de fuckers echt zelf ja, erg leuk om te doen. En ook die groepsdynamiek daar. Die, maar die vind je zelf goed. dat je goed uit de verf komt? Nou ja, ik, ja, ik denk het wel, ja. Bijvoorbeeld, ja. Daar is de kracht vooral dat je, dat je met z'n vieren wat doet. Hè. En, en dat, is ook, dat, dat is weer heel iets anders. Weet je? Want daar moet je ook bijvoorbeeld, dan gooi iets op. Nou ja, wie kopt dat in? ja, dus daar ben je daar weer mee bezig. Dus ja. wat dat betreft is, is dit ook echt een programma wat echt tof is om te proberen, omdat je, omdat je, omdat je daar ook heel veel kan vinden. Trek je ja. het je eigenlijk aan als je broer uh, uh, ja, keuzes van jou becommentarieert? Ja, zeker. zeker. Ik bedoel, hij, is, hij, hij is regisseur, maar ja, nee, nou, gestudeerd zelfs. Nee, er zijn, er zijn eigenlijk een paar mensen waarvan ik echt, uh, die, die ik altijd bel zeg maar, ja. als, ik, uh, als ik iets heb gedaan en waarvan het me echt boeit. Dat is Stef altijd, mijn broer. Uh, Flip, weet je al. Uh, en dan, ja, sinds ik kort geloof dan... dat we nu toch wel weer in Maaskantje zitten. Ook, ja, nee, nee, nee. Ja. En, uh, en, en ook uh, Josef Iping, dat is de regisseur van ja. week met file weet Dat zijn echt drie mensen. Weet je al, die, die Als er iets is geweest, dan wil je van hun horen uh, wat ze ervan vonden. Um, en, uh, ja, dus, dus, dus ja, wat Stefan zegt is altijd wel belangrijk. Ja. En ik luister altijd ja. wel heel goed naar. Want ik kan me zo voorstellen dat. Maar, maar corrigeer me als het niet klopt. Maar dat hij een beetje de, de, de rustige. Uh, misschien zelfs wel enigszins vaderlijke uh, regisseur is die het overzicht heeft... en dat jij een klein beetje de jonge hond bent die de hele tijd, heel hard door de, ten, uh, tijd, uh, de tuin loopt te rennen. Ja. Nee, dat is wel waar. Stef wist al heel vroeg wat hij wilde. En ik, na het skaten viel ik eigenlijk een beetje in een gat. Bro, ik wist helemaal niet, niet wat ik wilde gaan doen. Weet je, ik, was gewoon een beetje, ja, ja, ik was gewoon een beetje op zoek. Weet je wel, uh, en wat, uh, ja. wat is het dat je nooit mm. hebt gedacht van... nou, ik pak eens een studie op, sterker nog, ik maak het ook af? Nou ja, omdat... omdat ja, ik geloof dat het nu een beetje op je moeder lijken, als ik zo praat. Ja. Nee, maar schep wel een band, hoor. Ja. Nee, maar... Uh, ja, ik, ik wil, ik, ik wil, ja, je bent natuurlijk gewoon op zoek. Ik, ik, heb, gewoon, ik heb gewoon heel veel dingen uitgeprobeerd. Ja. En, uh, maar het verveelde heel snel. Wat wat. Nou, wat ik, ik, vond, ja, ik, was, ik ben, ik ben, ik ben vo vo volleerd kok kokgastheer. Ik, ik ben sportbegeleider. Hore je, hebt in een, je hebt ja. in een restaurant gewerkt. Nou ja, ik ben, ben opgeleid tot volleerd kok gastheer dus, ja. dus ik zit in die horeca. Ja. hoek heb ik gezeten? Je kan heel veel um, trompet spelen. Ja, nou, ik heb wel even tot bed gespeeld. Maar ik wil, ik wil sport- en bewegingsleiders. Dus meer die sporthoek. Uh, Theaterschool, uh, de trap. Een jaar. Uh, dus ik heb, ik heb ook nog geen Tilburg op school gezeten. De rode pannen, een soort van ding Dus, dus, dus, dus, allemaal, ik, dus heel, ik, ik heb alles gewoon geprobeerd. En uh, ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want nu zie ik wel dat vanuit die dingen... Dat, dat ook dit kan. In de zin van, er zitten heel veel ervaringen op een rij. En die kun je allemaal meenemen. Maar ik was altijd wel aan het zoeken. Ja. En weet je ook eigenlijk wat je zocht? Nee. Weet je dat nu wel beter? Wat ik, nou ja, wat ik nu zoek bedoel. Ja, ja wat je zoekt in je, in je bestemming. Ja, ja je, je zeker. Gaat, ja. Je gaat nu natuurlijk gewoon alles ja. nee, ik plukken wat ja. groeit. maar. Uh... Ik zoek balans, zeg maar. En uh, dat is wat ik uh, nu aan het zoeken ben. En uh, ik merk dat het steeds beter gaat. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld kwarteren dan. En kinderen en, en, kinder en, en, en vaste vee. Dat is eigenlijk wat ik probeer vast te houden. En daar, daar moet die balans in komen. En hoe ga je dat doen? En wat is dat dan precies, balans? Nou, balans is eigenlijk dat je gewoon tegelijkertijd zeg maar, een paar dingen doet. En, en dat het en gewoon gelijkmatig blijft. Mm -hmm. weet je, en dat de ene kakt dan weer in. Nou ja, dan zie je dat gebeuren. En dan denk je, oh shit, dan moet ik iets aan doen. En dan ga je, dan ga je daar weer aan trekken. Totdat er weer is. Ja. En dat is wel leuk, want dan, dan blijf je dus wel zeg maar, bezig. En dat klinkt niet zo van dat het therapie moet worden. Maar mm -hmm. weet je, dan, dat is wel tof. Ja. En, en is er nooit een moment geweest dat je dacht van... Uh, had ik nou maar wel zo'n zo zo lange uh, gedegen toneelschoolopleiding uh, gedaan? Zo'n zo prachtige springplank met veel theoretische basis en dat soort dingen? Uh, niet echt. Al Ben, ik, al ben je er al ik... niet geschikt voor? Of? Ja, ja, ja, ja, ik denk het wel. Alleen, alleen uh, het is gewoon anders gelopen. En daar ben ik wel blij mee. Want dat heeft, ons weer, heeft, heeft mij er weer toegezet om zelf dingen te gaan ondernemen. En, en um, nou ja, dat, dat, dat, is, dat is gelukt. Toen ik, ben, toen ik stopte op theaterschool ben ik gewoon werk gaan zoeken. Uh, ik kreeg al redelijk wat aanbiedingen binnen uh, theatercircuit... Uh, Damo-producties Amersfoort. Um, en toen kwam Sixpack. Dat was, ja, dat is zo'n programma ja, met ook leuke wilde filmpjes. Ja, om, je mocht vooral je eigen ideeën verzinnen. En dat heb ik toen uh, heb ik er een paar van ingestuurd. En toen werd ik het. En toen dacht ik, of, fijn, weet je wel, werk. Uh, geld, uh, yeah. inkomsten, en heel tof om te doen. Dus ik moest meteen wel echt aan de, aan de, aan de slag. En, en dat vind ik wel fijn als je zeg maar, ergens wordt ingegooid... of dat het even wat minder gaat. Want dat, dat kan alleen maar positief uitpakken, denk ik. Dan moet je weer. Hoe, hoe zit het uh, met jou in verhouding tot uh, de opdrachtgever? Ik bedoel, je zegt... in je het begin van de uitzending was drie keer het woord concessie gevallen... Uh, toen ben je daar wel mee gestopt. Dan voel je ook wel: van, dit, dit pad moet ik niet doorzetten. Maar het, het zegt natuurlijk wel iets dat je zegt: van, ik wil vrij zijn. Ik mm -hmm. wil zelf precies doen wat ik wil. En ik laat me niet aan banden leggen. Ja, ja, dat klinkt allemaal heel rebels. En dat is het misschien ook. Misschien ben je wel heel rebels. Ik, ik ben bang voor wel, maar ik, bedoel, ik ben wel iemand die heel graag samenwerkt. Het is wel vaak zo als ik met. Uh, ik bedoel. Uh, als ik, kijk, vaak voordat wij zeg maar, iets maken, dan is er van tevoren al echt al helemaal duidelijk. Waar de vrijheid zit. En die pak ik dan op die momenten. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik zeg maar ergens ga staan. en uh, weet je wel, heel, heel, heel irritant rebels ga lopen doen. omdat ik vind dat ik dat moet doen. Ja. Maar er is... Niet zonder doel, maar, maar ja. wel degelijk uh, rebels. Ja. En we verzinnen ook vaak dingen die helemaal gewoon in die hoek passen. Weet je wel, zodat ik ook die ruimte heb. En, en, en, uh, en uh, ik wil de vrijheid die, die, die, die Veronica mij geeft, bijvoorbeeld. Hè, met, met, met de Bob. Ja, weet je wel, die vind je. Die vind je alleen maar bijvoorbeeld bij. BNN of bij de VPRO. Zij ze, ze denken echt in mensen ook. Weet je, dat is misschien wel een overeenkomst met al die kanalen. Er zijn heel veel verschillen natuurlijk. Daar hoor je het altijd over. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel overeenkomsten wat dat betreft. Dus, dus ja. ze hebben jou gewoon genomen op, op de jongen die je bent. Uh, gekozen voor de jongen die je bent. En jij zou op een andere manier eigenlijk ook niet kunnen functioneren. Dus daarmee schuif je al bepaalde mogelijkheden terzijde. Ja, je ja. gaat misschien niet in Shakespeare bij toneel op Amsterdam staan. Ja, maar dat is ze we weer acteren. Dus dat, dat, dan daar ben... heb ik niks mee te maken. Dan, dan, dan, dan, dan ben ik niet meer belangrijk als persoon. Dan speel Kun, je dat zo? Kun je dat zo strak zeggen. Uh, ja, maar dan speel je een rol. Dan kies je dan voor. Dan acteer je. Dan Dan, dan, dan, laat je jezelf gewoon, dan vergeet je jezelf. Mm -hmm. En dan ga je voor die rol. Dus dan zit, dan zit ik mezelf niet in de weg. Is dat ook iets... Uh, dat wat ik net noemde toneelgroep Amsterdam. Of, of zeg maar zo'n voorstelling waarmee je het hele land doortrekt. Kun je jezelf voorstellen dat je uiteindelijk ook... Op, op hè, in dat soort toneel terechtkomt? Geen idee. Nee, ik zit meer, denk ik, in de, in, in de, de, de film, korte film-televisiehoek. Ja. Ik. Maar ik, ik, ik kom ook vanuit theater, dus ik denk wel dat dat ook weer kan en, en, en gaat gebeuren. Vol, dat sluit ik niet uit. Nee. En heb je dan het idee van, dat je daar ook. Um, want, je, want je zei al zo straks, ik ben heel hoog in de energie. Mm -hmm. dat, je, dat je daar genoeg. Uh, uh, Geduld voor hebt? Ja, zeker. Als, als ik eerst kies, ja. qua werk, dat, dat, dat, dan, dan, dan concentreer ik me daarop en dan, dan, dan, ja, dan, dan ligt daar mijn aandacht. Dus dan gaat dat gewoon ja, vanzelf. Dan ben je daarmee bezig. Ja. Je, je wil natuurlijk, ja, je, je wil binnen zo'n proces uh, uh, heb je ook heel veel energie nodig, dus dat is eigenlijk wel fijn ergens. Je, hoe, hoe zet je die energie om? Dat is een beetje het ding. En, en als je geconcentreerd aan, aan het werk bent, dan, dan, ja, dan, dan lukt dat. Ik denk dat het ongeveer zeven jaar geleden is... Hè, dat je uit Maaskantje bent vertrokken naar de grote stad. Even kijken. Nee, ik woon hier... Ja, vanaf... Ja, nee, ongeveer tien jaar, negen jaar zit. Zo lang al? Ja, ja, ik woon nu zeven jaar in Amsterdam, daarvoor in Haarlem. En, um, ja. Mis je het nog wel eens? Het is, is wel grappig, want nu, nu zeg maar, uh, ik hier woon... wil je eigenlijk... Zeg maar af en toe gewoon terug naar Maaskantje. Mijn ouders wonen daar natuurlijk nog. En dan ga je daar langs en dan is dat super leuk. En zo lekker rustig ook, hè? Super rustig. Ja. Ja. Want ik kan me nou ook met dat karakter van jou, ik weet er niet veel van, maar ik heb een indruk: ja? voorstel dat het ook af en toe juist heel lekker is om, om inderdaad uit die stad weg te zijn. En, mm -hmm. uh, waar verlang je het meest naar eigenlijk in Maaskantje? Uh, als ik ja, mijn ouders, die wonen daar, dus daarvoor ga ik er altijd naartoe. Je gaat niet meer naar dat veldje en speel... Uh... Jawel, ik ga nog af en toe langs bij, uh, bij Erik, bij de frietent. Ja? Om even te, te praten. En, uh, Hotel Poel Groot, daar, uh, ja, daar gaan we ook uh, regelmatig van naartoe. Dan drinken we wat bier of zo. Maar dat is en natuurlijk dat... nooit meer zoals het was, toch? Sinds, sinds jij een maaskantje op de kaart hebt gezet. Nou, eigenlijk... doen, ze, doen ze niet een beetje anders tegen je? Nee, want eigenlijk ben je in een dorp altijd al een soort van bekend. Maar dan bekend van elkaar. Mm -hmm. dus, dus, dus dat hooi zeggen is eigenlijk gewoon... Eigenlijk is daar nog het minst veranderd omdat je toch altijd al hooi zegt. Weet je wel? Als ik, als, ik als ik vroeger door het dorp heen loopte en je zei geen hooi. dan zei ze: Hij had het al gehoord of niet? Hij had geen hooi gezegd. Nee. Was dat bij zo'n gespreksronde mee? Op Omroep gegeven kwam dat. Tim Haas, hey zeg <laughs> geen hooi. Nee maar, um, um, nee, maar dit is dus wel. Dus wat dat betreft. is er natuurlijk wel wat veranderd daar. Alleen, het is wel zo dat wij. Ik ken die mensen al zo lang. Ik bedoel waarom zouden ze nu anders gaan doen. Ja. En dat doen ze ook niet. Ja. Dus, dus, dus dat is wel fijn. Want is, bestaat er zoiets als... Uh, dat je nu een beroemde, een, een bekende Nederlander bent... en dat daar dat hele circus bij hoort wat die BN'ers allemaal hebben? Namelijk lastige meisjes die zich aan je opdringen... of, of uh, herkenning in de supermarkt op straat? Of, of val jij eigenlijk een beetje buiten die, uh, bij die hele ja, het, categorie? Het, het gebeurt wel. Hmm. Alleen ik ben, ik ben niet, zeg maar... Um, zeg maar um, zo iemand die bestaat als die op televisie is. Je hebt ook mensen die, die moeten op tv zijn om te bestaan. Uh, maar je komt meer vanuit die makershoek. Dus, dus, dus, dus, dus, dus ik, ben, ik, wil, ik hoef niet zeg maar, per se op televisie, voor mijn gevoel. Ik wil gewoon vette dingen maken. Ja. Je hebt nu een heel mooi pakketje van vette dingen. En mm -hmm. dat gaat alleen maar door. Ja. Er komen nog films bij. Uh, daar ben je nu audities voor aan het doen. Dus kun je niks over zeggen. Ik heb wel ergens de naam Jan van der Velden gehoord. Maar dat... Is dat zo? Ja, heb ik gehoord. Heb jij die naam ook wel eens gehoord? Ik heb die naam wel eens gehoord. Ja. Nou, gewoon, dat mooie gewoon, naam, hè? Ja, <laughs> ongelooflijk mooie naam. Grote films maakt hij ook. Um, maar droom even hard op. Wat voor programma zou jij willen maken? Uiteindelijk ook nog eens... Televisie of. Televisie bijvoorbeeld. Ja? Hè? Nou ja, een programma waarin. Uh, waarin, waarin ik. Uh, uh, ja, gewoon. Ja, wat, je eigenlijk al, wat ik eigenlijk al doe met de file achterwerk een soort van. Uh, uh, dat, dat ik met de mensen samen iets ondervind. En. Uh, en, uh, en dus een deel uitmaak van wat zij doen. Eigenlijk. En dan, gewoon op pad met de camera. Dan, ja, tot het met einde. de camera, maar binnen, de, binnen. Gewoon in situaties met mensen. En, en, en er mag best wel een fysieke uitdaging bij zitten. Want. Dat is tof. En uh, iets in die hoek. Ja, try before you die-achtig. Ja, maar, maar dan niet zeg maar van uh, kijk, maar dit is doen. Maar meer met iemand mee die het dan doet. Ja. ja. Iemand die bijvoorbeeld weet ik veel. En in ieder ja. geval, jij bent een van de weinige uh, televisiemensen die ik ontmoet, die zegt die niet zegt van uh, ik wil een talkshow. Nee, ik wil geen, ik wil geen talkshow. Hij wil ik, geen talkshow. Ik wil wel nog een keer een taxi. En een dan, taxi? Ja, dat vind ik wel tof. Oké, okay. ja. ik zal er een voor je bestellen je okay. uh, Jij hebt iets uh, op je tegel gezet. Ja. En wat is dat? Even kijken. Ik had opgeschreven... It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog. Jeetje, mina zegt? Diep, hè? Het gaat echt wel heel diep. Ja, maar ik moest iets uh, verzinnen en dit kwam meteen in me Waarom kwam dit in je op? Nou ja, we begonnen precies wat het al zegt. Het, het, het is heel... Het, het gaat niet zeg maar, over de grootte van, van, van kijk, maar, kijk maar tof doen... maar, maar hoe erg je wil. Dus, Dank je wel uh, voor je komst, dat. Tim Haars. Dank Graag dan. Dank meneer Haars. Dit was aflevering 2461 alweer. Maandag in kunststof, de avond van het Luisterboek... met als speciale gast, meestervoorwezer Gijs Golten van Aschat. Ik wens u vast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Hoe wordt een boek een succes? Bestsellerauteur Saskia Noord en uitgever Joost Nijzen geven college. Jan Meng over de kracht van het luisterboek. En fotograaf Martijn van der Griend kunst met gewone mensen. In Kunststof TV, zondag iets na 6 uur op Nederland 2. Wat is het eerste singeltje dat u kocht? Heeft u het nog? Anders hebben wij het wel in het archief. Hoe dan ook, op je radio, wil hem horen op Record Store Day. Zaterdag tussen half drie en half vijf. Kom langs op onze uitzendplek in Leiden en leg hem zelf op de draaitafel. Of mail het verhaal, meld je aan